Middernacht, het is zondag 27 oktober. Renate Evers met het NOS-journaal. De artsenorganisatie KNMG vindt dat de zaak Tuitjenhoorn... gevolgen moet hebben voor de vijfjaarlijkse herregistratie van huisartsen. Voortaan zou de huisarts dan moeten aantonen... dat hij bekend is met de regels rond euthanasie en palliatieve zorg. De KNMG is blij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de details over het handelen van huisarts Nico Tromp uit Tuitjehoorn naar buiten heeft gebracht, zodat onrust onder patiënten en artsen wordt weggenomen. In India heeft dagenlange zware regenvallen aan zeker 45 mensen het leven gekost. Meer dan 70.000 mensen zijn geëvacueerd. Veel slachtoffers verdronken toen ze werden overvallen door het snel stijgende water. Het zwaarst getroffen is het zuidoosten van het land. Reddingswerkers proberen honderdduizenden mensen te bereiken... die geen kant meer op kunnen door de overstromingen. Sinds maandag regent het er onophoudelijk.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 Een buschauffeur van vervoersmaatschappij Connection heeft gisteravond het leven gered van een gehandicapte man op een spoorwegovergang. De chauffeur reed over de overgang bij Velp toen hij de man in zijn elektrische rolstoel zag staan. Hij sprong uit zijn bus en probeerde de man weg te duwen. En vlak voor de aanstormende trein wist hij de spastische man weg te rollen. Volgens de chauffeur stak geen van de omstanders een hand uit. Het weer in de ochtend gaat het van het westen uit van tijd tot tijd regenen. In de middag klaart het op en het wordt 15 graden. Er staat een matige tot harde zuidwestenwind. Maandag kans op zuidwestenstorm. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Diemen Noord twee kilometer file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden ook twee kilometer. En op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenisse en Knooppunt Benelux ook twee kilometer. kilometer allemaal door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De Overnachting. Patrick Laudiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel. Ja, eh, eigenlijk interview ik altijd iemand die hier op een kamer zit. Maar alle kamers zijn vooral hier in het hotel. Dus we zitten in een soort van. Uh, vergaderzaaltje. Ook heel aangenaam. We zitten bij een open haard die helaas uitstaat... omdat dat te veel lawaai maakt. Maar ja, het gesprek zal er niet minder om, uh, om zijn... omdat het altijd gaat over uh, ambities en drijfveren... en ook wel over de toekomst. Ja, en dan heb je uh, nu hier in het zaaltje... iemand die daar zeer goed over vertellen kan. Want ja, hij is de hoofddirecteur van Trouw. Tenminste, nu nog. Hij heeft dat 6,5 jaar gedaan. Hij heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen. Maar... Eigenlijk is hij al zijn hele leven aanwezig bij Trouw. Dus ik ben blij om te verwelkomen de heer Willem Schone. Ik mag gewoon Willem zeggen. Ja, graag. Fantastisch. Je nou, ja, ik, ik las net op teletext dat het ook de nacht van de NRC is... In, hier in, ook in Amsterdam, in de Schouwburg, naartoe geweest. Nee, ik ben er niet heen geweest, nee. Waarom nee. niet? Ik had geen uitnodiging. <laughs> Nee. Bal je daarvan dat je nee, daar niet ging nee, nee, had? Hoor, nee, nee, nee. nee. Want we, zijn, nee ik, we zijn hele goede collega's. En ik heb heel goed contact met Peter van der Meers. Mijn, mijn collega-hoofdrector daar. En met andere NRC-collega's dus is absoluut geen punt. Maar, maar dat is dat toch nog wel. een schande dat Peter jou niet uitnodigt? Ja. Waarom doet hij dat? Misschien is er iets misgegaan. ik weet het niet. Um, ben je dan jaloers dat de NRC zo'n ja, zo nacht heeft in, in, in de Schouwburg... met allerlei activiteiten? Um, nou, niet echt jaloers, nee. Het is, uh, het, is, het is mooi dat ze het doen. Ik ben wel heel benieuwd hoe die krant zich gaat ontwikkelen, eigenlijk. Want je zei... We hebben natuurlijk ook wel onze eigen evenementen zo. Niet zo groot, niet zo'n nacht of zo. We hebben, wat, wij, wat wij onlangs hebben gehad is, een, is bijvoorbeeld een dag voor onze lezers. Een lezersfestival. En dat is, echt, dat is gewoon bij ons in het gebouw. Dat doen we één keer per jaar. En nodigen we de lezers uit. Dan zijn er... Uh, we, we kunnen dan ongeveer 350, 400 mensen hebben. Meer kan er niet in. En... Daar moesten mensen ook iets voor betalen. En die kaarten zijn gewoon binnen vijf dagen zijn die gewoon weg. En mensen vinden het altijd fantastisch om te kunnen kijken... wie de krant maakt en hoe de krant wordt gemaakt. En er zijn de workshops van, van columnisten... En uh, rubriekschrijvers, weet je wel. Dat, maar ja, dat, de, mensen vinden het fantastisch om dat, om dat te komen kijken. Maar de NRC maar, gaat nog veel verder. Ja, zo'n zo, zo zo festival met allerlei grote namen... dat, dat, dat, dat hoeft voor mij niet zo. Hoor. Dat, dat is, uh, ik vind het fantastisch dat ze doen. Ik, zeg, ik ben wel benieuwd hoe die kans zich gaat ontwikkelen. Omdat NRC hier naar Amsterdam is gekomen. Dat was een, dat was een, nou, het Handelsblad was van oorsprong in Amsterdamse kant... maar NRC natuurlijk niet. Het is de, onze, onze, onze Rotterdamse krant. En heeft altijd heel op de Er is heel veel discussie geweest over, uh, over hun verhuizing. En heel um, veel discussie geweest over hun krant. En heel veel discussie geweest over wat ze doen. Ja. En over uh, wat, en wat en ze gaan doen. Ik vond het vreselijk dat ze, dat ze de stad uit gingen. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen, want het is voor een stad, is, om een krant in de stad te hebben is, is best wel goed. Uh, dus NS heeft van nee we gaan naar Amsterdam. Die zit nu hier sinds, nou wat is het in een jaar of zo. Dus nu ben ik heel erg benieuwd hoe Amsterdams die krant gaat worden. Of je dat, ik, ik ben er dus van overtuigd... We hebben we praten er wel eens over onder elkaar. Ik ben dus van tijd dat zo'n stad ook in die krant gaat zitten dan. En dat je dat dus ook aan de kant gaat zien. Maar dat, dat, dat zul je dus gaan merken. Als je... En uh, maak je je dan zorgen om de NRC? Dat ze hun ja, karakteristieken... Uh, Rotterdamse houding verliezen en dan meer Amsterdams gaan worden. Nou, ik zou het, een beetje, ik zou het wel een beetje jammer vinden als ze een heel erg Amsterdamse kans zou worden. Ja. Dat zou ik wel een beetje jammer vinden. Ik vind de restarring die ze recent hebben gedaan, vind ik fantastisch. Ze is echt heel mooi gedaan, echt klasse werk. <kijf> ja, dus ik vind de kans heel erg mooi geworden. er is, er is ook is veel, veel discussie onder de lezers over ja. die kans. Uh, omdat ze aan het veranderen zijn. Maar, uh, dus, maar op zich denk ik... Dat ze, qua, qua uitstraling en inhoud is een geweldige kans. Maar als ze heel erg Amsterdam zou worden... zou ik jammer vinden. Had, had jij als hoofddirecteur van de NRC... ooit de verhuizing aangedurfd... van Rotterdam naar Amsterdam? Ik zou het niet gedaan hebben, denk ik. Nee, ik denk het niet, nee. Omdat ze... Uh, ik vind, Rotterdam is gewoon een hele mooie plek om te zitten. Het is echt een hele mooie plek om te zitten. En Amsterdam... Ik weet het niet. Uh, wij zijn trouwens niet echt een Amsterdamse krant. Over, maar, maar deze stad, ik weet het niet. Dit is niet zo'n leuke stad. Eigenlijk. <lacht> nou ja, het is een beetje, toch een beetje een openluchtmuseum aan het worden. Het is, het is vergeven van de toeristen het, echt het hele jaar door. Het is zo'n... Ja, alles wat echt is, is een beetje uit de stad aan het verdwijnen, vind ik. Maar goed, en Rotterdam is gewoon puur. Hè. Dat is echt dat is recht voor zijn raap. En, uh, dus ik vind het wel een eigen wijze om in Rotterdam te zitten. Ja, ik vond ik heb het altijd wel mooi gevonden. Ze zaten, dat was ook een drama, hoor. ze ja. zaten heel ver buiten de stad. Langs de snelweg. Langs de snelweg en Alexander Polder. Ja. Maar, maar, hadden... maar, maar het AD zit, zit nu, is, is het, is het algemeen dagblad, is ja. al, ook is terug in de stad. Zit in Central Post, dat is het gebouw dat zat aan het station. Aan het nieuwe station. Dat zat zo'n beetje pal aan de perron 1. Nou ja, dat is die, en dat, heb je het nieuwe station al gezien? Ik heb het gezien, ja. Het ja. is prachtig. Het is toch verschrikkelijk mooi? Ja, het is fantastisch. Ja, dus die, die stad heeft een, die is een soort trots aan het krijgen. Dat is natuurlijk uh, wel mooi. Dus jij vindt Amsterdam een beetje saai? Nou, saai gewoon een museum aan worden. Uh, wat ik wel begrijp, want je hebt ook lang in Brussel gezeten. Daar gaan we het ja. volgens mij straks nog wel even over hebben. Mm -hmm. Aangezien ik Brussel ook een mooie stad vind. Uh, maar ik wou toch nog heel even terug naar uh, de nacht van de NRC. Want daar is ook Sharla uh, Citalsting uitgeroepen... tot beste columnist van het jaar. Uh -huh. Van de Volkskrant. Terecht? Ja, dat is, is een hele goede columnist. Ja, absoluut. Wat maakt een columnist zo goed? Um... Je moet echt... Um... Wat maakt een columnist goed? Dat is wel een goede vraag. Hè. Nou, je moet echt heel precies zijn. Je moet echt heel precies schieten, zeg maar. Je moet heel erg goed weten... Het hoeft niet geen groot ding te zijn, hè? Je, niet, je moet vooral dingen niet groter maken dan ze zijn. Je kunt ook over hele kleine dingen een goede column schrijven. Maar een goede columnist, die weet iets heel goed te raken. Die weet iets heel precies onder woorden te brengen. En die, die, is, die leut het niet, maar die weet ook heel precies waar... naar welk punt die, hij of zij uh, toe wil werken. Dat maakt een goede columnist, denk ik. Zij is, zij is, analytisch is zij gewoon heel erg goed. Uh, zij, is, zij is scherp, ze is to the point. En, uh, dus dat, dat maakt een goede column, ja. Dus terecht dat ze heeft, op ja ja, ja, ja, ja. Maar zelfs, want, want zelfs wat mensen dan... wat mensen misschien overkomt als... Uh, ja, iets wat heel luchtig geschreven is. Zo. een column die heel luchtig geschreven is. Of makkelijk. Of uh, een beetje een of zo. Dat zijn vaak heel... dat zijn heel ingewikkelde dingen om te schrijven. Dus de kronkels bijvoorbeeld. Dat, die categorie, dat soort columns... die nu weer heel erg in belangstelling staan. Uh, vanwege de... Uh, uh, ontstaan bestaan ja, ja, van z'n in Ja, van maar dat zijn, dat zijn natuurlijk hele, dat zijn stukjes die. Dat, dat vergt heel veel schrijverskunde. Uh, uh, Niet eens talent of. of uh, maar vooral heel veel vakmanschap. Ja. Nu, jij bent hoofdredacteur van de Trouw. Jij moet af en toe een uh, hoofdredacteur-commentaar uh, schrijven. Ja. Ik las hem vandaag nog uh, in de krant. Uh -huh. In, in uh, wat voor opzicht verschilt dat dan met een columnist? Um... Nou, een columnist kan persoonlijker zijn. Een commentaar, dat is echt, zeg maar, dat is de mening van, niet van de schrijver, maar van de krant. Dus we hebben, de krant heeft bepaalde standpunten. De krant vertegenwoordigt een bepaalde manier van denken... of een bepaalde manier tegen, tegen ethische kwesties aankijken of zo. Of, euthanasie, of dat soort de ingewikkelde kwesties. daar heeft de krant, of hoe we tegen het functioneren van onze democratie aankijken... daar heeft de krant een traditie in. Dus, en het commentaar verwoordt die dat denken van de krant. En uh, is het, uh, ben je wel eens in conflict... dat je eigenlijk een ander commentaar wil schrijven... omdat jouw eigen persoonlijke mening anders is dan de opvatting ja, ja, van ja, de krant? Voor, ja, dat Wanneer? komt voor. Wanneer? Um... We hebben een groep commentatoren. Hè? Dat zijn dus acht of tien mensen. Zo, acht, ja. Met verschillende specialismen, dat hebben de meeste kanten wel. En dus die mensen in die groep die schrijven de commentaar. En het komt inderdaad voor dat je commentaar moet schrijven waar je het zelf eigenlijk niet mee eens bent. Wat zijn echt ja, spleid, nou echt splijts van Nou, euthanasie is, is, is een bekende splijts van. Maar ook de, voor jou. De gekozen burgemeester. Of, uh, Want uh, uh, jij bent eigenlijk veel meer voor euthanasie dan de trouw. Nee, nee, niet voor mij persoonlijk. Maar dat zijn dat, dat, dat, dat, dat typische kwesties waarin we, waarin, we soms, of, nou, waarin we af en toe al, tegen elkaar moeten zeggen: van. jongens, dit is de lijn van de krant. Hè. Je kunt erover denken hoe je wilt, maar dit is. Wat... Maar wanneer ben jij in gewetensnood gekomen? Dat je dacht: jezelf, ja, maar nu moet ik iets schrijven. wat ik echt niet vind, wat ik echt zelf persoonlijk niet denk. Nou, dat is maar één keer echt gebeurd. Ik, ik, ik heb één keer een. een, een... Een, uh, een commentaar schrijven Waar ik het zelf echt niet mee eens was Ik Maar dat ging over een kwestie van niks. Dat was ook in de zomer. Dat was echt een onderwerp. Dat ging over de Bellen van Zuilen, die, die verschrikkelijke uh, wolkenkrabben die ze in Utrecht wilden gaan bouwen. Weet je dat soort ding? Een soort eiffeltorenachtige vorm die je dan omhoog zou reizen, die je echt vanaf de naast ongeveer zou kunnen zien. Um, en ik vond het een verschrikkelijk ontwerp... maar, maar de, de conclusie in de commentaargroep in de discussie was toen toch van... nee, daar, kunnen we niet, daar moeten we eigenlijk voor zijn voor dit soort uh, vernieuwende architectuur. En, en dat heb ik toen wel op moeten tikken, maar ik was het zelf niet mee. <lacht> is dat dan moeilijk voor je? Ja, dus, dat, nee, dat, nee, nee, dat is niet moeilijk. Want je, je als, je, als je gewoon verslaggever bent... dan moet je gewoon een, ook met, met distantie over dingen kunnen schrijven. Dus het is niet moeilijk, je kunt dat prima opschrijven. En zeker als je een goede discussie hebt gehad... kun je mooi de argumenten van anderen... Weergeven. Maar in je eigen hart denk je dan van nou, ik vind het zo uh, flauwekul. Um, we hadden het over een goede columnist. Wat maakt een goede hoofdredacteur? Um. Ja, dat vak wordt wat op veel verschillende manieren ingevuld Maar ik denk, dat is gewoon mijn, mijn opvatting daarover. Ik denk dat een, een hoofdredactie moet, moet drie dingen doen, denk ik. Um, die moet zorgen dat, dat er op zijn redactie consensus is over de krant die, die, die, die we maken. Dat iedereen het er ook eens is over de formule. Um, en, en de hoofdredactie moet zorgen dat de goede mensen op de goede plek zitten. Op de redactie. En dat die redactie in een, in een veilige omgeving kan werken. Dus dat hij geen last heeft van, weet je wel... Andere, allerlei andere dingen, advertentie, gedoe... of met directies die meekijken. Dat ze gewoon in een veilige omgeving kunnen werken... en hun krant kunnen maken. Dat zijn de drie belangrijkste dingen. En hoe je dat dan invult, dat is heel verschillend. En Ik, heb, ik denk dat ik zelf... Uh, vooral die laatste twee dingen... meer heb gedaan dan het eerste. Omdat ik... Uh, ik, ik, ik vind... Ik ben... Ik, dichter hang ook een beetje samen met je karakter. Maar ik denk dat het goed is om als je het voor elkaar hebt dat een redactie weet... dat, de redactie, dat er consensus is op de redactie over de krant die gemaakt moet worden... dat je de redactie dan ook moet laten. Die moet je dat ook laten doen. Daarom zeg ik ook wel, wel eens in discussies... Van, dat ik de telegraaf een goede krant vind. En waarom is de telegraaf een goede krant? Omdat iedereen die bij de telegraaf werkt... weet wat de telegraaf moet zijn. Dat hoeft Jules Paradijs niet te vertellen. Dat weten ze. Die, die, hij hoeft ze niet te vertellen wat, wat, uh, wat ze wel en niet moeten doen. Dat zit gewoon in die redactie, die consensus over de krant... De kans dat is te lang stil blijven staan inmiddels. Die zou echt nu wel moeten veranderen. Maar, maar dat, die consensus is heel erg belangrijk. En dus dat, je hebt ook overigens je zegt, ik ga zelf midden op die redactie zitten en ik ga iedere dag vertellen wat mensen moeten gaan doen. Peter van der Meers. Ja, Peter heeft dat wel meer, ja. Hij ja. Ziet elke dag een felle ja, ja, ja. mail naar iedereen. Ja, dat is zo. Ja, die boeien zich dan veel meer. Mee. Jij dan? Nee, ik hou veel meer distantie. En zeker als het, als het, als het echt uh, hectisch wordt... omdat er iets gebeurt, een ramp of zo... of een belangrijk nieuws gebeurt is... dan heb ik juist de neiging om niet... In die te gaan staan, maar gewoon afstand houden. Laat ze nog maar even hun, hun werk doen. Want iedereen. Uh, we zijn, onze redactie staat go gewoon goed in. Als er iets gebeurt, uh, echt aanslagen of, of oorlogen of noem andere rampen, dan weet iedereen precies wat hij moet doen. En mensen komen spontaan terug naar de redactie en die gaan tikken. Uh, ik, ik noem me daarvan dan niet mee. moeien, ik loop dan alleen maar in de weg. Dus, maar goed, dat is een opvatting, of dat is een invulling van het vak, en het hangt ook met je karakter samen. En dus, ik, heb, ik heb het altijd belangrijk gevonden om, zeker uh, sinds de overname door de persgroep in, in, in 2009, om te zorgen dat die redactie daar zo weinig mogelijk van merkte. En zoveel mogelijk gewoon die krant konden blijven maken. Nou, nou, ligt die krant hier voor ons, de zaterdag-editie. Mm -hmm. Hoe kijk je daarnaar? Oh, ik ben, dan, ben ik, dan ben ik gewoon een lezer. Dan loop ik gewoon ochtends in de briefwisseling. Dan kijk ik van, ik heb sommige dingen natuurlijk wel gezien van tevoren, uh, zoals de weekendbijlagen maar, dan, maar die voorbaren zie ik eigenlijk nooit. Ik zet ook nooit s'avonds de computer aan om te kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Dat zie ik gewoon echt 's ochtends. En dit is. Uh, dit is een mooie voorpaar. Ja. Omdat het een. Omdat het een en dit is een, een mooi substantieel verhaal, eigen verhaal. Over. Uh, de zorg, de thuiszorg, de mantelzorg. En hoe. Uh, hoe goed het kan werken als je mensen gewoon vraagt... Van, heeft u die later eigenlijk wel nodig? Nou ja, dat is een typische soort thematiek... Waar onze, wat A, heel erg actueel is... omdat de gemeenten daarvoor verantwoordelijk worden... en omdat het veel, mensen, veel van ons lezers ermee te maken hebben. En daarboven heb je een balk... Met, met, met, ook met beelden uit, uit verhalen verderop in de krant waar gewoon heel veel warmte en menselijkheid uitstraalt. Hè? Agnes Kant en, en uh, nou dit, de Roma, waarover een, verhaal, een groot verhaal in en geest... een van de bijlagen staat. Dus dat geeft wel een, die weekendkrant geeft het iets moois. Maar wat voel je erbij als je hem ziet? Of als je hem vast hebt? Heb je dan een speciaal iets? Ja, een krant moet je wel vast hebben, ja. Dan heb je wel een speciaal iets. Omdat... Uh... Ja, het is een heel emotioneel ding. Een krant is gewoon een heel emotioneel ding. Het is, uh, het, is, het is heel erg vertrouwd. Je weet, je weet wat waar staat. Je weet uh, hoe die voelt en hoe die ruikt en hoe hij er normaal gesproken uitziet. Het is, je hebt, uh, hij is er altijd. Hij is altijd fysiek aanwezig. Hè? Hij wordt echt bij jou thuis gebracht. Je hoeft hem niet te downloaden of zo. Hij wordt, hij wordt bij jou bezorgd. Iemand komt langs op zijn fietsje om bij jou die krant te brengen. Dus dat geeft, dat is, geeft een krant iets heel bijzonders. Dat merk je ook aan, aan, aan de band die je leest met de krant hebben. En dat merk je dus zeker als je dingen gaat veranderen. Dus ik heb... Uh, en, en, en, en juist op de plekken waar je het niet verwacht. We denken natuurlijk allemaal na over hoe groot moet het logo zijn... en wat moet de formule zijn voor de voorpagina. wat moet de vormgeving zijn, typografie noemen op beeld. <kliek> maar een van de eerste dingen je kunt doen... is bijvoorbeeld een puzzelpagina veranderen. Dan, dan gaat het dus echt helemaal mis of dat kan gebeuren... en daar ben je dan helemaal niet op bedacht. We hebben gewoon, om, ook vanwege... omdat we een andere leverancier van de puzzels kregen... We hebben we op een gegeven moment de puzzelpagina moeten veranderen. Iets, hoor. Dat was helemaal niet dramatisch of zo... maar de, de, de plaatsing van die stukken was iets veranderd. En toen kreeg ik zo'n lange brief van iemand... mag ik even vertellen wat erin zit? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Nou, die vertelde dus... er was, was een meneer die vertelde van... Uh, als ik zo'n opwakker wakker word, dan sta ik op... en dan ga ik mee, ligt de kant op de mat... om, om, om uh, kwart voor zeven s ochtends... Um, en die neem ik dan mee naar boven, naar mijn computer. En dan sla ik de puzzelpagina om. En dan, die leg ik op de scanner. En dan scan ik hem in. En die ingescande puzzel, die breng ik dan naar mijn vrouw. Die ligt dan nog in bed. dan leg ik op haar nachtkastje. Dan ga ik naar beneden koffie zetten. Dan ga ik de puzzel maken. En mijn vrouw is dan wakker, inmiddels wakker geworden. Die is boven de puzzel gaan maken. En dan komt ze naar beneden. En dan kijken we wie het verste is. En dat kan u niet meer. Want u heeft die puzzel verplaatst. Die kan er niet meer op de scanner leggen, want het past niet meer. Dus die, dat, hele, dat hele ritme van die, van die meneer was dus helemaal in de war. Ja. Nou, dat, dat kan je met een krant dus gebeuren. Dus dan je heb je een die, nieuwe scanner opgestuurd? Ja. Dat kan je met een krant gebeuren dat je dus echt, omdat je, het zit zo in het leven, in je, hoe noem je dat, in, het, in je dagelijkse ritme. Van mensen hebben ook allerlei patronen, weet je wel? Van we hebben dan een kant in twee katernen. We hebben een nieuwskatern en we hebben de verdieping voor de achtergrondverhalen. Nou, ik, ik, ik weet, er zijn abonnees die hebben gewoon afspraken in huis. Zij krijgt maandags eerste verdieping en hij de nieuwskant. En dinsdags is het andersom, dan krijgt hij eerste verdieping in de en nieuwskant. En sommige mensen lezen s ochtends nieuwskant en nemen de verdieping mee in de trein of lezen ze s'avonds de verdieping. Dus ze hebben allerlei uh, ritmes, en gebruik en gewoontes en zo waar je, als je er. Daarin gaat sto storen, is, worden ze snel geïrriteerd. Als die krant er niet is, om wat voor reden ook, dan, dan zijn ze natuurlijk dan is die hele dag verkloot eigenlijk. Uh, maar het geeft ook aan hoe, hoe sterk uh, die, die band met zo'n krant is. En dat komt omdat hij toch omdat hij een uh, of gewoon op papier, omdat hij een fysiek bestaan heeft. Maar hoe is dat als die bij jou uh, door de brievenbus. Uh... Valt, en jij, jij pakt hem. Het is jouw krant. Jij bent de hoofdredacteur van Trouw, en daar ligt hij dan op de mat. Ja, dat is een feest. Dat is gewoon iedere dag een feest. Dat is iedere dag gewoon fantastisch. Ik ben daar, ben daar ontzettend trots op dat ik daar mag werken. Dat vind ik echt een grote eer. En ik, we, we zeggen dat ook wel eens tegen elkaar op de redactie. Van, uh, weet je, als de routine erin sluit, en je denkt van, ah, nou, een saaie dag of zo, weet je. Dan zeg ik, ja maar jongens, we werken wel bij, bij een van de beste kranten van het land. Dus je werkt wel bij een, bij een landelijke kwaliteitskrant. Het is dus niet zomaar iets. Het is niet zomaar een baan of zo. Het is dus meer dan een baan, joh. Ja. Wat is het dan, als het meer dan een baan is? Nou, het is een gevoel. Ik, ik, ik werkte nu bijna 30 jaar en die krant die kruipt gewoon in je lijf. Dat, dat, je, bent, je bent daar helemaal naar gaan staan. Dus, uh... maar goed, dat zal, dat zal de, de volgende zal misschien ook wat, wat, wat lastig maken. Maar <laughs> nee, dat is, dat is, ik vind alles leuk. Ik vind ook alles leuk wat er wat, wat op de redactie gebeurt. Ik vind alles leuk wat er omheen hangt. Ik vind maar alles... als je dan uh, besluit om geen hoofdredacteur meer te zijn... na 6,5 jaar... en je moet dat vertellen aan de mensen... Hoe, wat, hoe doe je dat dan? Nou, dat is heel eng. Dus daarom heb ik, ook, daar heb ik het ook niet aangedurfd om midden op die redactie te gaan staan. Wat, wat jij eigenlijk zou moeten doen. Maar ik heb ze een, een mail gestuurd. En, um, dus die heb ik zocht om tien uur op het knop gedrukt. En ik ging die mail naar de hele redactie. En toen ben ik naar de koffieautomaat gelopen. En toen kwam iedereen daar naartoe. En toen? Ja, toen waren ze heel verbaasd. En waarom dan nu en waarom? En, uh, maar goed. Uh, ik had dus, het dus in die mail had ik het gewoon goed verwoord. Ik heb er lang over nagedacht. Ik heb lang over die formulering van die mail nagedacht. En daar stond het allemaal gewoon goed in. Precies zoals ik het wilde gezegd wilde hebben. Uh, dus dat was eigenlijk ook prima. Maar nou, werd het emotioneel daarbij? Die, uh... Nee, nee, nee, dat viel heel erg mee. Dat viel erg mee. Als je het uitlegt, dan begrijpen mensen het wel. Maar waarom wilde je een mail sturen? En waarom wil je niet op je redactie gewoon je mensen Nou, omdat spreken? Ik bang was er niet, niet uit, dat ik niet uit mijn woorden zou kunnen komen. Ik vind het... Ik, kijk, je kunt het allemaal... Ik, heb, ik ben erover nagedenken om, omdat ik mezelf de vraag heb gesteld... wat voor een hoofdredactie heeft die krant eigenlijk nodig nu op dit moment? We hebben een paar belangrijke vernieuwingen gehad de afgelopen jaren. Wat heeft die club nou nodig om verder te komen? En het heeft natuurlijk ook te maken met de overgang naar het digitale zo, weet je wel. Maar niet alleen dat hoor. Het is gewoon: je moet je zelf afvragen: wat is, heb ik nog voldoende toegevoegde waarde? Of heeft die krant gewoon een, ander, een andere uh, leiding nodig? Dus ik dacht: volgens mij is het gewoon: uh, dit, dit, we hebben nu gewoon een andere, een andere hoofdactie nodig. En we kunnen het nu doen, omdat het, die kans staat er goed voor. Maar, en, het maar het wij maken gewoon om... keurig winst. Maar zo, is, het, dus is het moeilijk om erachter te komen dat jij eigenlijk gewoon niet meer geschikt bent? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Nee, maar ik, bedoel, ik, ik, ik bedoel, het is gewoon, je, je hebt het zelf ontdekt. Je denkt, je ja. van, het is tijd voor iemand anders. Dus ik, je zegt zelf van, nou, deze krant, daar dat ben ik gewoon geworden. Dat zit helemaal in mijn leven, in mijn vel, het zit in mijn vezels. Ja. En dan uh, zelf durven zeggen van luister, nu moet iemand anders het gaan doen. Ik ben het niet meer. Nou ja, de op zich is, is dat niet zo. Kijk, het, he, het komt ook omdat je eigenlijk wel, je weet dat iemand anders het niet gaat doen, iemand anders gaat het niet voor je uittekenen. Tenzij op een gegeven moment iemand bij je komt van... Uh, Patrick, zou jij niet eens... Uh, heb, je er eens over, ja, heb je er wel eens over gedacht om wat rustig aan te gaan doen? Of, weet je. Dan, en dan ben je eigenlijk te laat. Dan, dat, dat moment moet je gewoon voor zijn. Dat heb ik altijd voorgenomen. Dat moment moet ik gewoon voor zijn. En ik weet dat, dat, ze, dat, dat ze, de mensen die boven zitten, de directie of de, de leiding van het bedrijf... niet die planning van mij gaan maken... Dus ik moet zelf komen met een idee van... nu is het nu is het, het goede moment. Dat, daar begint het eigenlijk. En dan kun je gaan redeneren van... nou we hebben een paar goede vernieuwingen gehad in, in, in, de, in de krant. Goede redesign, goede nieuwe bijlage op zaterdag. Gaat goed. Redactie staat er goed voor. Uh, financieel staan we er goed voor. Volgens mij is dit het moment. En daar ga je dan over in gesprek. En dan zegt hij dan. dan... zeggen we, mensen zijn dan verbaasd en zo. Ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien is het wel een goed idee, ja. Okay. En maar naarmate het moment dichterbij... wordt het natuurlijk steeds enger... Want je hebt het dan wel mooi rationeel uh, beredeneerd en bedacht. Maar dan komt de emotie. Maar dan komt de emotie. En die komt dan op het moment en nu ook nog wel. Maar de, want, dan, de, dan is het, want het is natuurlijk een hartstikke mooie baan. Het is fantastisch werk. De, de, daar, daar zit het helemaal niet in. En ik ben natuurlijk helemaal niet moe, moe of zo. Maar, maar uh, ik denk dat het voor de krant gewoon beter is. En dan, ja, dan, dan, dan gaat die emotie wel even pakken. Dus toen dacht ik van ja, dat, moet ik, dat, dat ga ik niet redden... als ik uh, tegenover honderd man op die redactie ga staan. <laughs> het is toch alsof je het uitmaakt? Huh? Het is alsof een beetje alsof je het uitmaakt. Ja, dat is wel Als je de verkeringen wel. uitmaakt, ja. ja. Ja, dat is ook heel moeilijk, hè? <laughs> <laughs> nou, tenzij echt... Is, nou ja, dat geen leuk meisjes. Nee, maar, maar ja, dit, dit is dit is precies... een heel leuk meisje. Ja, inderdaad, ja. Nee, dit is, dit is een fantastische mooie meisje. Ja. <laughs> dus, nee. Nee, nee, nee we, doen, we, we zijn hier goede doen, dus dan is het... Uh... Kijk, als er ruzie is of er zijn problemen... of je wordt overroeld, je wordt aan de kant gezet... dan is het een heel ander verhaal. Dus, dus kijk, en uh, buiten de redactie... De mensen op de redactie waren verbaasd... maar uh, buiten de redactie... Uh, waren, de ook, waren de redactie ook wel verbaasd. Maar, de, maar uiteindelijk, als je het dan uitlegt... Dan, uh, en ik heb het kunnen doen... In een, in een aantal interviews op radio en in de kranten... en dan... dan snappen mensen dat. Dan denk je, ja, ja, dat is eigenlijk wel goed, ja. Dat is eigenlijk wel, wel, wel een goed idee... Dus dat betekent dat het op de, op de, ook op de krant goed afstraalt. Weet je, die kans staat er gewoon goed voor. Wij kunnen gewoon zeggen: van jongens, er moeten, moeten een nieuwe hoofdstuk komen. Niet omdat we in de, in, de, in de problemen zitten of in de Maar shit, gewoon omdat het of, de tijd is. Omdat het gewoon tijd is. Het is gewoon een, krachtige, een een teken van zelfvertrouwen en kracht dat we dat zo kunnen doen, denk ik. Ja, mensen, ik praat dus met Willem Schone, de hoofdredacteur van uh, kranten Trouw. Prachtige krant, uh, vindt hij. En uh, uh, het is ook een van de kwaliteitskranten van Nederland. Uh, uh, Willem, we gaan het er nog uh, veel verder over hebben. Maar je hebt ook een plaat meegenomen die je heel graag uh, wilde horen. Nou, <lacht> en daar is een goed verhaal bij. Dus vertel even het goede verhaal. Moet ik zeggen welke het is? Nou, vertel, wie, vertel hoe jij het... Jij, jij bent toch nou, uh, de ik zal, hoofdredacteur, ik zal, je bent ik schrijver. Zal, dus jij kan dit verhaal waarschijnlijk heel goed vertellen. ja. Nee, ik, stel, ik, heb, ik heb twee dochters. De jongste van is, is uh, een, 21, Elke, heet ze. Uh, die studeert bouwkunde in Delft. En, uh, het is een aantal, jaar, een aantal jaar geleden, niet zo heel lang geleden, want ze was 16 of zo. En die is echt goed ingevoerd, hè? die weet alles van, van muziek en zo. Dus, uh, maar we liepen op een regenachtige avond langs de, langs de Heineken Musical... omdat ze juist vandaan kwamen. En toen zag ze een aankondiging. Ze zei, wat komt er nou in de hamer? Ballet? Ballet slaat nergens op. Maar er stond een aankondiging van Spendal Ballet. En, dus, en dat was een één band die ze niet kende. Dus we hebben het haar uitgelegd wat dat was. En, en we zijn erheen geweest ook. Dus we hebben ze gezien. En het is echt wat vijf jaar geleden of zo. Dus dat was in, nou ja, was in de jaren tachtig zo'n uh, gelikt, geklede, gekuifde uh, band. En nu zijn dat mannen van uh, ja, in de zestig of zo... Maar ah, dat is, was echt indrukwekkend. Dat is echt een indrukwekkend concert. Want die staan er op het podium. Die hebben zo ontzettend veel plezier in dat muziek maken. En die zijn zo ongelooflijk goed. Uh, de klasse muziek. Dat, heb je, ja, dat is veel beter dan het in mijn herinnering geweest is. En uh, ja, dit is het mooiste nummer wat ze ooit hebben gemaakt. Het is uh, Through the Barricades. Mm. Prachtig hoor. Mooi. Hè? Spendobellen voor Willem Schone, hoofddirecteur van de trouw. Uh, ben jij vaak op de barricade gemoeten? Of wat zij zeggen, through the barricades, wij noemen dat op de barricade. Ja, in mijn studententijd. Ja. Niet, niet als hoofddirecteur van trouw, in de studententijd wel. Ja? Ja. ja. In, je, in je oude communistische tijd nog. Ja, zeg maar. ja ik ben uiteindelijk bij de waarheid terechtgekomen. Ja. Ja, dat waren de tijd van de barricades. Ja. Maar ben je, was het ook bij de rellen vooraan staan? Bij de, bij de bezetting van het hoofdverbouw in Wageningen, ja. ja? Ik druk ondertussen hier... Er zit hier een knop. Daar ga ik even opduwen. Hier, want we zitten niet op een kamer in een zaaltje hier in het college hotel. Als het goed is komen ze... Maar vertel verder, want dan komen ze met bediening. Ja, dus dat was de, de jaren 70, 80... Eind jaren 70, begin jaren 80... Was wel, dus de, de, ja. de tijd van de grote studentenacties, ja. <coughs> Voor uh, een heleboel dingen. Maar, maar, maar, maar, maar bij de trouw heb je toch ook op de barricade moeten staan? Want er is veel gebeurd. Zeker ja, uh, toen jullie werden overgenomen door de persgroep. Dat is was in 2009? Nee, 2009, ja. Ja, ja. ja dat, was, dat was een ontzettend spannende tijd. Ja. Kom eens binnen. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik hadden gebeld, ja. Mag ik een biertje? biertje? Ik wil ook wel een biertje. Twee biertjes. En ik denk dat het, uh, onze dame van techniek, Anne, ook wel een biertje wil. Dank je wel. Dank je Nee, dat was een hele spannende tijd, absoluut. Niet, niet omdat het misging, want het ging eigenlijk daarvoor al mis. In 2009, waar, toen zaten, zeg maar, um, Trouw, Volkskrant en NSC nog in één uh, concern. Met AD, de, de halfpijn. Um, en dat concern, wat PCM heette het, toen, was, was eigenlijk nagenoeg failliet. Dat ja. was leeggezogen door een Britse uh, investeerder... Uh, dus het drama wat andere krantenconcerns ook nog uh, hebben meegemaakt. En nog meemaken, zoals Wegener. Uh, maar dat hebben wij ook meegemaakt. Nou, die, die, die, die, die ondernemer was gewoon uh, failliet. Maar toch... En toen kwam de persgroep. Ja, en daar was ook een hoop commotie uh, over. Ja, dat was de, heel erg. De Belgische erg. persgroep, en, uh, die, ja. die, die, die zou gewoon maar eens even onze kwaliteitskranten ja, overnemen. Ja, ja, er was heel veel commotie in Den Haag ook en zo. En, en Christian van Tullo, de, de, de, de, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de persgroep... die moest bij Plasterk komen, die toen minister was van Onderwijs en Media en zo... Wat zwaar ongerust, want de, de beul uit België die kwam en. Uh, en uh, die zou alles kapot gaan maken en. Uh, en weg saneren en noem maar op. Nou ja, dat is allemaal niet gebeurd. Was jij bang? Nee, wij waren, ik was niet, niet bang. Er, waren, er was een reputatie hing, hing rond dat bedrijf rond. Van Tillo ook. die eigenlijk nooit bewaard is geworden. Ook vanaf het eerste contact niet. Want het is. de persgroep is een heel. Een ja, heel informeel geleid familiebedrijf, eigenlijk. Ook een typisch, of, nou typisch, ja typisch Vlaams. Wel een typisch Vlaams familiebedrijf. Met uh, wel uh, korte lijntjes. Veel informeel contact, weinig formele structuren. Uh, uh, maar wel uh, hoe veel meer uh, het hiërarchische denken, wat, wat in een roomsland gewoon is en hier wat minder gewoon. Zal ik het zo uitdrukken? Je ja. jij bent wel lang in België gewoond. Ik ook. Dus ja, ik, ik precies. Weet maar bedoelt, dat, ja. dat zie je. Dan merk je, toch ander, dan ja. merk je dat het anders werkt. Zo, dus, dus, maar dat, dat werkt heel prettig eigenlijk. Dus een, en wat heel erg belangrijk is. Het is een uitgever. Hè? Het is iemand die gek is op kranten. Helemaal gek van kranten. Ha, grote maar, liefde voor kranten. Toch was het een moeilijke tijd. Want jij moest hard ingrijpen. Op de ja, optie. ja. Dus hij is... Hij is, hij is, hij is van Tello's ook zelf naar Nederland gekomen. Is ook voor die redacties gedaan. En heeft gezegd van we moeten we gaan één keer snijden. En dat gaat ze uh, diep en dat, dat gaat zeer doen en dat gaat heel, heel vervelend worden. Maar daarna is er. Uh, Kom maar binnen. Is er ruimte voor uh, groei. En als je, als je een goed plan hebt, als je met, als je met een goed plan komt, dan, uh, dan is er ruimte en is, dan is er ook geld. En dat, heeft hij, dat woord heeft hij gehouden. Dank u wel. Dat heeft hij gehouden. Dus toen we kwamen met een, met een plan voor de vernieuwing van de Zaterkant, waar hij zelf ook wel. Een, maar een hoe moeilijk was het voor jou om mensen die jij. want je werkte toen al verschrikkelijk. heel lang. Op. Ja. Dat was een verschrikkelijk. Je moest goede vrienden ontslaan. Ja, dat was verschrikkelijk. Het was niet leuk. Dat, dat was voor de hele redactie verschrikkelijk. En voor ons als hoofdredactie, we zitten met drie, in, in, uh, met drie mensen in de hoofdredactie. Uh, was het echt een uh, heel rot uh, jaar. Maar weet, ja, kijk. Het is gelukkig al grotendeels vrijwillig gegaan. Maar je hebt het toch over twintig mensen of zo... die uit van die redactie verdwijnen. Dus dat was nou toch een zesde, zoiets wat, wat eruit ging. Dus je snijdt ook een deel van, van het collectieve geheugen eruit. Je, er gaan mensen weg met wie je al twintig of twintig jaar hebt gewerkt. En, uh, um, dus dat geeft heel veel gedoe en onrust en zo. Maar het is ook wel zo, die redactie zit ook wel zo in elkaar... dat er op een gegeven moment was, wordt er dan gezegd van... jongens, nu is het klaar. En nu kijken we weer vooruit en we gaan het gewoon weer een fantastisch fantastische maken. Je ging van volgens mij 120 mensen naar 100 ja, mensen. Ja. Um, en als je nu terugkijkt... Uh, uh, 2009 werden jullie we overgenomen door de persgroep. Er moesten dus 20 mensen uit. Als je dan nu kijkt naar de krant, heeft het de krant beter gemaakt? Ja, het heeft de krant wel beter gemaakt. Ja, natuurlijk, ja, met 120 ons hadden we misschien nog een mooie krant kunnen maken. Als je kijkt, vergelijk met Volkskrant of NRC... Die, die redacties zijn twee keer zo groot als die van ons. Dus dat maakt echt wel uit. En hun freelancebudget is vier keer zo groot. Dus dat, dat scheelt echt wel een slok over een bol. Maar... Um, wat goed is geweest... is dat, die, dat de persgroep... en de mensen die daar aan het top zitten... die hebben tegen de redactie van jullie gaan één ding doen, jullie gaan een fantastische krant maken. Dat is het enige wat je gaat doen... Uh, dus we waren een beetje aan het, aan het, uh, aan het schipperen en aan het doen in, in de periode daarvoor. We hadden mensen die eigenlijk fantastische schrijvers zijn... die liepen video te maken en te monteren. En zo. En weet je, het moest allemaal multimediaal worden, en noem maar op. Dus dat was eigenlijk een beetje een rommeltje. En zakelijk ging het heel slecht. En zij hebben toen gezegd van... jullie gaan een fantastische kant maken en wij gaan die kant verkopen. Dus ze zijn gekomen met te grote campagnes, weet je... met de cadeautjes en de sterreclames en uh, hup uh, van alles erbij op de zaterdag een boekenreeks of CDs of uh, de nieuwe cd van Treintje Oosterhuis zat bij het Ad. echt een enorme actie, om mensen te rennen naar de winkel om de kant te halen. Nou dat heb je nu in Vlaanderen heb je dat ook. Uh, dat is ook veel meer een, een losse verkoopmarkt dan bij ons. Dan gaat iedereen naar de kiosk. Dat weet je ook. Uh, om s ochtends een krant te halen. En op zaterdag moet dat gewoon één groot feestpakket zijn. Ja. Hè? Met een speeltje voor de kinderen en, en een, een bijlage DVD voor, en, voor en, oma. Ja, en uh, nou, ja. Van alles nog. De tv-gids. Ja. Dat is één groot pakket. En het ene pakket is nog mooier dan het andere. En er zijn nog meer gratis dingen wij dan bij de andere krant. Maar dat wordt in de kiosk uitgevochten daarmee. Nou, Met die filosof filosofie kwamen ze ook naar Nederland. Ze dus, uh, gingen grote campagnes doen. Ik dacht van ja, dat gaat in Nederland dus echt niet werken. Mensen gaan echt niet naar de winkel. Maar dat werkte dus wel. Mensen gingen dus wel naar de winkel rennen. Als er wat extra's bij die kans zat. Dus opeens hadden wij een zaterdag. Dan verkochten we in plaats van 20.000 kanten los. Verkochten we de 50.000 kanten los. Dus ja, toen dacht die redactie van hey, hé, dit is wat gek zeg. Want ze hadden dus echt wel. Er was een enorme drive, een enorme inzet. om het pessimisme wat in die sector zat. Wat ook heel erg bij de kantmakers zelf zat van. Ah, ja, het loopt aflopende zaak met die krant en er wordt niks meer en zo. En we, gaan, we gaan verdwijnen en zo. Dat hebben zij gewoon opgeruimd. Ze hebben gezegd van, jullie zijn veel te pessimistisch. We gaan weer vertrouwen in die krant uitstralen. En nou ja, we gaan en de, met de mensen door de strot duwen, bij wijze van spreken. En dat is uiteindelijk ook goed gelukt door jullie zelf als redactie. Want jullie zijn, het staat ook nog altijd netjes onder, uh, uh, uh, uh, onder het woord trouw... European Newspaper of the Year, ja, vorig jaar geworden. Ja. ja, dat is fantastisch, ja. Dat is heel mooi. Is, is dat jouw kroon op het werk geweest? Nee, nee niet van mij. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat zijn heel veel mensen op het geweest. Heel veel. En het is heel, het is, de, de European News Award is vooral een prijs voor vormgeving. En We hebben een fantastische art director, Henk Marseille. Is een heel, creatief, heel bescheiden, maar creatieve man. En, en die heeft mensen om zich heen die, die, die, die ook diezelfde creativiteit al hebben. En dus dat hebben we wel met z'n allen gedaan, ja. Maar dat is dan toch wel eigenlijk de prijs geweest op al die hervormingen... eigenlijk vanaf 2009 toen de persgroep... Ja, misschien wat je zegt, wat, je zegt, wat is nou de, wat is nou de, de grote plus erin geweest? Ik denk dat de grote plus is, is dat wij... Dat, dat ligt niet alleen aan mij, maar dat zit, dat er, al, dat zit er al heel lang in, denk ik... Wij weten precies wat voor kans we willen maken en voor wie we die kan maken. Dus we weten heel goed, we hebben altijd. Nou, voor wie is interessant, want ik heb wel even teruggekeken in staatjes en, en uh, diagrammen. Mm -hmm. Jullie zijn wel. Jullie hebben wel de oudste lezers. Ja, Jullie gemiddelde ja, leeftijd is, is 55, terwijl de, de gemiddelde krantenleeftijd is 48 jaar. Ja. Jullie hebben een leesbestand van 55 jaar. Baart je dat zorgen? Dat je eigenlijk geen jonge mensen aantrekt? Ja, dat, dat, dat, natuurlijk. Daar denk, ik, daar, daar denk ik daar wel over na. Het is niet zo, dat denken mensen soms, dat het een statische groep is... die steeds ouder wordt en uitsterkt. Dat is niet zo. Uh, we hebben dus zeg maar een kleine 90.000 abonnees. Daarvan wisselt zo'n 10% per jaar... Dus die, ieder jaar gaan er 9.000 uit door allemaal allerlei redenen. Verhuizing, andere kranten, naar het buitenland. Maar ook sterften. Ook, ook sterften. En dan komen we ook weer nieuw, 9.000 nieuwe binnen. En die zitten doorgaans nou, ergens tussen de 35 en de 50. Maar een gemiddelde leeftijd van 55 is oud, hoor. Ja, maar dat is in, krantenland, is dat in, kranten, in krantenland is de gemiddelde leeftijd behoorlijk oud. Gelukkig worden de oudjes steeds fitter en ouder. Dus dat is een voordeel. En ze hebben de tijd. Uh, maar maar de, die, die leeftijd moet natuurlijk zakken. Want, nee, maar wij, wij maken niet een krant voor twintigers. Dat, dat doen we niet. En ook niet voor tieners. Nee, maar je maakt wel een krant voor een, uh, een veranderen, veranderend mediagraak. Ja, ja, absoluut. Want ja. ik heb ook even gekeken naar jullie Twitter-volgers. Jullie hebben 8000 volgers. Uh -huh. De Volkskrant en de NRC hebben er meer dan 100.000. Ja. En uh, op Facebook is dat ongeveer hetzelfde verhaal... Missen jullie niet een beetje de, de, de aansluiting met de nieuwe mediatechnieken? Nee, nee. Kijk, ja, ja, tuurlijk is het. Dat zou je kunnen zeggen, maar die, dat is, wordt de uitdaging, uitdaging voor de komende jaren. Maar als je kijkt naar het, zeg maar, wat is het, dus de digitale kanalen. Wij zijn er. Internet is een drama, omdat we er altijd veel te veel gratis hebben weggegeven. En er is, internet is heel erg het idee in de samenleving gepompt dat informatie gratis moet zijn. Nou, dat gaat er nu een beetje uit, omdat we inmiddels is, is, is, hebben, hebben we de apps op de tablets en op, uh, op de telefoon. En blijken mensen het prima vinden om iets te betalen, als dat maar makkelijk kan. Dus dat zijn betaalkanalen. Dat is gewoon een groot voordeel. Maar dan nog hoor, dan nog is het moet je niet vergissen in. in, uh, in uh, hoe moeilijk het is om daar een bestaan in op te bouwen, wat ook uh, lonend is. He, dat zelfs bij, bij hele grote, uh, grote, grote kranten, echt grote kranten, die uh, ook groot zijn in digitaal, Financial Times of de New York Times of de Wall Street Journal of zo, dan nog, dan, daar zul je nog steeds zien dat die verdienen 70-80% van hun inkomen met de gedrukte krant, met de papieren krant omdat de, de, de verdiensten erop, het is een beetje te, te, te ingewikkeld om daarop in te gaan. Maar denk ik, maar de, de verdiensten erop zijn vele malen beter dan wat je op digitaal hebt. Digitaal heeft nog heel veel nadelen. Dus. Maar het is aan, Op een gegeven moment kom je op een kruising. Ik, ja. ik, het is prachtig hoor, deze gedrukte kruis. Ja, maar het gaat, gegeven... het zal minder worden. Tuurlijk. Het zal misschien niet helemaal verdwijnen. Nee. Maar je moet een nieuw model bedenken. Ja, ja die nieuwe model, die, die, daar wordt heel veel over nagedacht. En daar heeft niemand het goede recept gevonden. En trouw zal daar weer zijn eigen recept in moeten vinden. Die zal zijn eigen, zijn eigen plekje moeten houden. En daarom... niet, niet met een grote nieuws nieuw, nieuw site. Hè. Doe je het in Nederland nu.nl, nou, dat is een early starter, dus die is groot geworden op, op, op, met dat voordeel. En daarnaast heb je de NOS. Nou, dat is gewoon een publieke omroep eigenlijk. Die gewoon onze. De, op, op internet in ieder geval, de markt enorm alles aan, aan verkloot is voor de kranten. Maar. Um... Jij stapt terug als hoofdredacteur. Ook om ruimte te maken voor een nieuwe hoofdredacteur. Die ja. misschien die slag kan maken. naar uh, de jongeren en meer naar uh, digitaal. Ja, want ik vind het wel leuk om erover na te denken. Ik vind het ook wel heel interessant ook. Maar je moet daar wel je moet daar feeling mee hebben. Je moet dat. Je moet dat uh, en dan kan je natuurlijk iemand aan boord halen die daar verstand van heeft. Maar eigenlijk moet dat gewoon er nu in kruipen, vind ik. Het wordt heel erg de kern van, uh, van het denken. En, en ik, ik ken mijn beperkingen. Ik bedoel, ik, ik, als, ik, als je mijn kant in handen geeft... Ik, dan kan ik al vertellen wat aan die kant kan verbeteren. Omdat ik al, uh, Ik maak al 30 jaar kranten. Maar als, je, als ik naar een website kijk of naar een app... Ja, geen, ja, geen idee. Ik heb wel een idee. Hoe, maar ik heb dat beter. Twitter jezelf? Niet, niet, niet, niet hetzelfde vingerspitsengevoel zeg maar. Dat is, dat is toch anders. En je moet ook... Ook wel uh, zelf ook wel affiniteit hebben met voelingen, met hoe het mediagebruik zich gaat ontwikkelen bij uh, jongere generaties. Dat, dat is wel interessant. Iedereen zegt altijd van ja, jongeren lezen de krant niet. Maar jongeren hebben iets anders met kranten en met nieuwsgaring. En dat is toch ook prachtig? Ja, ja, ja absoluut. absoluut. En kijk, als je, wat je nu, waar, waar de, nu de sterkste groei zit, bijvoorbeeld. Is, uh, is in, in een groep mensen die zeggen van ik hoef die krant niet meer iedere dag. Uh, gedrukt, maar ik wil ik wil hem dus door de week op iPad lezen of uh, of op PDF op, uh, op op de site. Maar ik, in het weekend wil ik wel een gedrukte kant. Met mooie bijlagen, bij mooi gedrukt, lekker lezen, weet je. Maar dan wel lekker op papier. Dus uh, dan wordt een het krijgt een soort uitstraling van. Uh, Lekker. Het is weekend. We pakken de krant. Maar jij... Dat is prima. Dat, dat, als je die groei hebt in die groep. Maar je gaat ook anders. Je krijgt ook een ander. Je, uh, kijk opnieuw een ander gebruik van, van de krant ook hoor. Dat is wel maar maak jij je zorgen hè, over de toekomst van vooral trouw? Nee, nee, nee, nee, ik maak me helemaal geen zorgen. Nee. Nee, nee, nee. Ik denk, ik denk dat trouwens nog een hele, hele, hele lange toekomst. Want het, kijk, er is altijd rampspoed voorspeld. Toen radio kwam, toen televisie kwam, toen internet kwam. Iedereen, iedere keer is het gezegd van nu zijn de kranten verdwenen. Dat is nooit gebeurd. We veranderen. Dus de, de functie van de krant wordt aangepast. Nou, dat zie je nu ook aan de kranten zoals die nu voor ons ligt. Daar zitten heel andere dingen. in. dat gaat niet alleen maar meer... Het staat niet van, van linksboven tot rechts onder volgetik met nieuws. Het gaat over... Het gaat over interviews, het gaat over mensen, het gaat over gevoelens over vermaak, of vermaak. Uh... En dat blijft altijd. Dat blijft altijd, ja. En wat je, wat je zult zien, want dat zie je wel, dat, uh, dat wij, als ik even voor onze generatie mag praten, wij zijn nog heel erg opgevoed in de hiërarchie van het nieuws. Hè? Van je hebt belangrijk nieuws, dat moet iedereen weten, dan heb je iets minder belangrijk nieuws. Niet zo erg als je het ten sommige niet weet, enzovoort. En het belangrijkste nieuws staat op de voorpagina. Nou, dat is, al, dat, is, dat is al heel erg aan het veranderen. Want soms zijn de dingen op, op voorpagina... die zijn helemaal geen belangrijk nieuws. Maar die zijn gewoon interessant of leuk. Of, en als je jonge mensen een krant laat maken... dan zul je zien dat ze heel erg dingen groot maken... of die, ze, ja, die hun zelf raken omdat ze hun in, in, in eigen leven uh, raakt. Of omdat ze het gewoon interesseert of omdat ze het leuk vinden... Of, uh, maar niet zozeer omdat de, Amerika, de president van Amerika belangrijker is dan de president van Frankrijk. En nog iets belangrijker dan. Uh, enzovoorts. Dat is dat soort. Uh, schematisch denken over nieuws. Uh, dat, dat gaat verdwijnen. Gaat dat, veranderen. Dat gaat veranderen, ja. Dus ja. Die, die functie van die kant gaat, die gaat ervan. Die moet dus iets kunnen bieden. Nou, dat, dat, dat doen we natuurlijk ook al wel. Met allerlei achtergrondverhalen die helemaal niet zo. Uh, zo belangrijk zijn in de klassieke zin van het woord. Maar voor lezers wel eigenlijk de kern van de krant zijn geworden. Nou ja, wat wel belangrijk is, is dat ik nog een plaat voor jou heb. En die wil ik toch even voor je draaien. Dat is namelijk ook een van mijn lievelingsplaten. Dus zet je koptelefoon maar op. Oké. Okay. Gaan we luisteren. Ik heb een plaat uitgezocht voor Willem Schone, hoofdredacteur van De Trouw. Huis rustig Achter zware gordijn Staat de schaadiscote Aan de jassen die hangen dit ticket van Louise Clouseau kocht er ook een My lead past not precious Brussels by night Allerlei lichtjes Feel strangers in the street Brussels by night In de straat van Boyame neemt een dame je mee. o wordt soms geschoten, de wet zwijgt getwee. Dansen, drinken, betalen, taxi geel, taxi zwart. Op de kaai van de moshoes begint reeds de maat. Brussels bijna allerlei lichtjes. Veel strangers in de straat, en kater bij Brussel is waar wij oh, wij treffen het kertje Oh, zo grappig en leeg Deze stad wil men helpen Want dan liest om zee Restless by night How bright is the delight Wie geld heeft is all right Het is duur dat is een feit Je zoekt een vante meid Je zoekt een bockenheid Je zoekt een bockenbok Je zoekt een en enheid nou vliegt de tijd. De op Brussels by night. Ja, Brussels by night van je van het groene <laughs> uh, ja, oh, Je moet lachen. Ja, ja heel ik, ik draai hem voor ja, Willem Schone, de hoofddirecteur van Trouw. Uh, en Brussel liefhebber, toch? Ja, ja. bijna zeven jaar gewond. Dus, ja, als uh, correspondent. Ja, dat is fantastisch. Echt fantastisch. Kan je uitleggen wat zo fantastisch um, nou, het is? Een, het is een geweldige stad om als journalist te werken. Ik, ik, vind, ik, ik heb een enorme fascinatie gekregen voor Europa daardoor. Maar je, je, alles is daar. De Belgische politiek is waanzinnig gewoon. Echt, uh, waanzinnig interessant. Zo totaal anders dan Nederland. Maar je, kon, je, kon daar, je ging daar als journalist gewoon de stad in. En uh, de NAVO zit er, de EU zit er, het Europese parlement, de Europese commissie... de, de wedstrijd de Belgische politiek, het Vlaams parlement. Alles zit daar gewoon in die stad. Dus het is een, echt een feest om, uh, om, uh, om in te werken. En wat heb jij daar geleerd? Um... Nou, van de, van de, van de, van de, aan de Belgen kun je zien dat, dat er, is altijd, er is altijd een oplossing voor dingen. Er wordt, er wordt altijd opgelost, linksom of rechtsom. vaak heel dure oplossingen. Maar, maar het wordt altijd opgelost. Je, uh, het hoeft nooit helemaal kapot te lopen. Ja, er zijn een paar... Correspondenten hebben soms fout gemaakt van... Uh, of veel correspondenten hebben denk ik fout gemaakt door te schrijven van het is nu echt gebeurd met België. Nu valt het echt aan elkaar. Dat, is gewoon, dat, gaat, dat gebeurt <lacht> niet. Dat gebeurt gewoon niet. Er wordt altijd echt, echt wel weer een manier gevonden... om het bij elkaar te houden. Dus, en, van de, en de Europese verschijnheid. Ja, ik vind dat, dat die, die de enorme uh, uh, ja, wonderlijke kracht... waarmee die landen samenwerken... vind ik tof, fascinerend, toch fascinerend. <kliek> dat vind ik hartstikke mooi. En als je er bovenop staat, dan zie je het gewoon. Ja. En dat, de mensen die er heel ver vanaf zijn... het zou heel gezond zijn als, uh, als Kamerleden... Zo, als die gewoon zijn tijd en daar zouden zitten. Of ambtenaren of gewone mensen. Of zo, dat ze dat van dichtbij zouden kunnen zien. Maar dat je gewoon een, een Finse EU-conversiële hebt met een Griekse kabinetchef of zo. Dat, dat, dat zijn combinaties die komen daar gewoon voor. Uh, dat is heel gebruikelijk. Uh, dat allerlei nationaliteiten daar heel dicht op elkaar samenwerken. En dat is gewoon hartstikke heel, heel mooi om te zien. Je praat er met veel liefde over. Ga je terug? Want na 6,5 jaar hoofdredacteurschap ja, doe je een stapje terug. Dat betekent dat je terug de redactie ingaat van trouw. Maar je kan alle kanten op. Je kan terugcorrespondent worden. Je kan, ja, wat ga je doen? Ja, en ik, ik heb nergens een beetje van mezelf klaargezet. Dus ik weet het, het hangt een beetje af van mijn opvolger, Maar nou ja, het, het zou kunnen. Maar weet je, als ik nu nog terug... Ik ben nu, ik word in januari 56. Als ik nu nog terug zou gaan... Ja, wat wil je doen? Schrijven zou ik wel graag willen doen. Ja. Ik wil, schrijven vind ik fantastisch. Dat vind ik het allermooiste. Het is. Maar nogmaals, ik vind alles op je redactie leuk. eindelijk zou ik ook, ook, ook prima vinden. Maar schrijven is wel het allermooiste. Maar als ik nu al terug zou gaan naar België... dan zou ik daar ook niet meer weggaan, geloof ik. Dan blijf ik daar ook. Er is toch niks mis mee? Nee, er is ook niks mis mee. Dan moet ik alleen nog mijn vrouw Janneke overtuigen dat dat... Uh, dat uh... Uh, maar... Uh, je, je doet nu een stap terug... maar uh, is er, uh, zijn er nog echt brandende ambities? Nee, nee ik heb geen, niet echt brandende ambities, nee. Ik, ik, denk, ik, ben, dus, ik ben, ben nu even, even open, geloof ik. Het is nu, uh, ik, ik wil dit gewoon dat. Ik denk dat de timing van deze beslissing heel goed is geweest. We gaan nu een, er komt nu een procedure voor het zoeken naar een opvolger. Dat vind ik nog wel spannend. Dus ik, hoop, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik ga me daar niet, mee, niet heel erg mee bemoeien. Maar als dat afgerond is, dan neem ik even een paar weken vrij en dan ga ik even kijken hoe dan verder. Maar. Maar de vorige keer was het ook heel moeilijk om een nieuwe hoofdredacteur te vinden. En jij zat er in de sollicitatiecommissie. Ja, Toen weet je het zelf. Ja, dan weet ik het zelf, ja. Dat is een vreselijke procedure eigenlijk. Maar goed. Dus dat is ook, Nee, dat was ook niet leuk. Het uh, dat was, dat was echt een andere tijd. Een... Nu is het veel ontspannender, hoor. Ja? Ja, ja. ja want die kans staat er goed voor. En de mensen die het moeten doen, die staan er behoorlijk relaxed in. Dus we hebben geen stammenstrijd op de redactie. Dus dat is, dat is echt wel goed. En ben jij relaxed over je afscheid? Ja, ik ben heel relaxed over mijn afscheid. Maar echt, ik weet nog niet wat... Er we... kruipt altijd wel ergens ambitie in, hoor. Dat is, zo zit ik wel in elkaar. Maar ik heb nu nog niet echt zoiets van... dit moet ik nog gaan doen of dat moet ik nog gaan doen. Ik kijk wel even. Ik ga, uh, ik ga even terug een stap terug doen. Ik denk terug naar de redactie en uh, nou, dan kijk ik wel weer. Ja. Maar schrijven is toch denk ik wel, dat is toch wel het allermooiste dat er is. En dan wordt st ook steeds mooier. Trouwens. Maar stukjes voor de krant, of zou je ook wel eens een Ja, stukjes voor de krant. Nee, nee, nee. nee. nee, ik vind, nee ik vind, als je iedere dag in de krant kan schrijven, dan moet je niet, niet geen, geen boek gaan schrijven. Ik zou dat niet kunnen ook. En wat ik. is het mooie dan van uh, ja. stukjes schrijven? Waarom is dat het mooiste? Omdat taal... Maar dat gaat je toch steeds meer fascineren. Ik, het, uh, het gaat ook steeds beter, geloof ik. Wel. Ik weet het niet zeker. Maar ik, ik ga denk ik steeds, je wordt er steeds uh, handiger in. Preciezer ook. Dus het is heel leuk om aan, om aan te schaven. Om, uh, het is best uh, moeilijk, vind ik. Maar uh, het, is heel, het, is heel, het is heel mooi om er heel geconcentreerd in bezig te zijn... En, die, dus die, die, en die, die rust heb ik nu ook wel. Dus dat vind ik wel Dat vind ik wel, leuk. Vind ik wel eigenlijk wel het mooiste om te doen. Maar een stuk van wat anders goed redigeren. Of koppen maken. Koppen maken is gewoon een fantastisch vak. Hè? Dat wordt een beetje is een beetje vervaardig. Vroeger had je daar bij kranten echt appartementen voor. Maar koppen maken is echt een heel mooi werk. Daar kun je echt uh, heel veel eer mee inleggen. Nou ja, het was in ieder geval mooi om. Uh... Een uur lang te mogen praten met een echte krant op. Het is al voorbij. Ja, ja, Willem Schouder, <lacht> hoofddirecteur van trouw het is al voorbij. Morgen is het zondag, valt er geen, uh, valt er geen krant op de mat. Nee. Hoe ga je die dag doorkomen? Morgenavond gaan we weer sporten. We gaan sporten. Hardlopen. Ja. Gewoon op het feit dat er geen krant op de mat valt, gewoon wegrennen. Ja, wegrennen, ja. Nee, ik sport is heerlijk. Hardlopen is even heerlijk. Uh, nou mag ik jou nog uh, ontzettend veel uh, geluk wensen met je laatste maanden als hoofddirecteur van trouw. En je buitengewoon bedanken voor uh, het mooie krantengesprek. Dank je wel. Willem Schoen, dank je